4 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Duizenden Egyptenaren brengen de nacht door op het Tahrirplein in Cairo. Aan het begin van de nacht werden er schoten gehoord, maar waarschijnlijk waren het waarschuwingsschoten van het leger. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Gisteravond stelde president Obama nogmaals dat de hervormingen in Egypte nu moeten beginnen. Hij zei dat de toekomst van het land wordt bepaald door de Egyptische bevolking en riep president Mubarak op de juiste beslissing te nemen. De protesten in Egypte gaan de twaalfde dag in. Voor vandaag staan er geen massabetogingen gepland, morgen wel weer. De controle op fraude en corruptie bij het Global Fund wordt verscherpt. Het Global Fund is de VN-organisatie ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria. Er komt onder meer een commissie van onafhankelijke experts op het gebied van financiën. Eind vorig jaar maakte de organisatie bekend dat er in Afrikaanse landen miljoenen dollars van het Global Fund zijn verdwenen. Vooral in Mali, Mauritanië, Djibouti en Zambia is op grote schaal gefraudeerd. In totaal zou 34 miljoen dollar zijn weggesluist via vals opgemaakte rekeningen en besteed zijn aan onder meer auto's en motoren. Duitsland, een van de grootste donoren van het Global Fund, schortte vorige maand zijn bijdrage op. De VN-organisatie heeft een begroting van bijna 22 miljard dollar. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan wil dat Koninginnedag in zijn stad niet nog drukker wordt. Hij vindt dat andere steden in Noord-Holland ook een aantrekkelijk programma moeten bedenken... zodat niet iedereen naar Amsterdam komt. Van der Laan gaat daar maandag over praten met de burgemeesters van Zaanstad, Haarlem, Purmerend, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen. Dit jaar verwacht Amsterdam met Koninginnedag 800.000 bezoekers. En meer kan de stad volgens Van der Laan niet aan. Ook de NS zit met 50.000 reizigers per uur aan zijn maximale capaciteit. Het weer is droog en er staat een krachtige tot stormachtige Zuidwestenwind. Met windstoten tot 80 of 90 kilometer per uur. Overdag neemt in het noorden de kans op regen toe, blijft stevig waaien en het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze uitzending deze week. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend en met we bedoel ik technicus Nico en ik. Barbara Albert krijgt zo meteen van mij een wake-up call, maar het zal mij trouwens helemaal niet verbazen wanneer de afbakbroodjes al in de oven liggen. Ook onze gasten hebben misschien de wekker inmiddels horen gaan. De Somalische Zara Abdi Hersi en journalist Dominique. Prins. Zij schreven samen het boek De Onzichtbare Dochter. In Nachtvluchten in actie zijn ze te gast en onder meer zal het gaan over de strijd tegen vrouwenbesnijdenis. Daarvoor een wat luchtiger onderwerp Willeke Alberti op bezoek bij Kaat en Anna Schalkens alias de Nachtzusters. En in dit uur een bijdrage van de NPS. Op 2 februari 1931 zag Dries van Acht in Geldrop het levenslicht. De voormalig hoogleraar, politicus en diplomaat is na zijn actieve loopbaan tegenwoordig onder meer pleitbezorger van de rechten van Palestijnen. In maart 1996 was hij bij Frank van der Linde te gast in een aflevering van Uit het Nieuws. En de heren gingen in conclaaf over Van Acht's koppigheid en doortastendheid. Maar schuwden ook de Gevoelige onderwerpen niet. Zoals passie, geluk en verdriet en de dood. Dries van Acht vierde afgelopen woensdag zijn 80ste verjaardag. Uit het nieuws. Goedenavond, meneer Van Acht. Volgens de schrijver Gerard Reven maken mensen die wel degelijk kunnen lezen en schrijven, met name politici, zich te vaak schuldig aan geoude hoer dat nergens toe leidt. Wat is daarop uw reactie? Nou, kijk... Uh, ik zou er het volgende van willen zeggen. En wel dit. Oh en dat gaat hierover. <tie> uh, dat gerucht, dat zou ik direct al willen tegenspreken. Ja, dat was uh, Wim Kan alias van Acht... De echte Dries van Nacht zit naast mij... met die bekende, minzame, beheerste glimlach. Waarvan velen zeggen... blij dat we ervan verlost zijn. Beheerst en minzaam, hè? Ja, anderen kunnen mijzelf beter beoordelen... dan, dan dat ik dat kan. Het is wel... Uh, het valt mij moeilijk dat ik zo zeg... en een verdienste is dat niet om onaardig te zijn. Hmm. Ik geloof dat weinig mensen... sinds de Tweede Wereldoorlog... door groeperingen in Nederland... zo onvoorstelbaar gehaat zijn als u lange tijd bent geweest. Het was het allebei. Hè? Ik werd inderdaad diep gehaat door menigheen. En bijna vereerd door vele anderen. Hmm. Het was alles of niets... Er was nauwelijks enig grijs gebied daartussen. Hm. Ik heb me wel eens afgevraagd, die, die glimlach, die eeuwige glimlach... was dat op sommige momenten niet ook een harnas, een, een zelfbescherming? Nou, misschien wel. Misschien wel. Uh, maar toch heeft altijd uh, diep in mij het besef geleefd... van de betrekkelijkheid der dingen. Hm. Dus ik heb uh, altijd wel de relativiteit... Van, van, de, van het werk waarmee ik doende was, onder ogen gehad. En vooral is het belangrijk om te glimlachen om jezelf. Hmm. Maar er moeten momenten van gekwetstheid geweest zijn. Nou, die waren er wel eens. Noemt u er zijn? Eén daarvan is ongetwijfeld geweest... toen ik nu juist twintig jaar geleden zwaar werd gepakt... In het mentendebat uh -huh. in de Tweede Kamer, op gronden die volstrekt geen steek hielden op, op een hele onredelijke argumentatie. Dat was moeilijk te aanvaarden. Z Zonder de inhoud van die zaak weer op te raken. Ja. Waarin vertaalde u zich gekwetstheid? Of wat voor mentale staat was u dan op dat moment? Uh, eh, ik kom wel terug. Ik zal, ik zal wel, wel, later wel van me doen spreken. En dat is ook gebeurd met name in het tweede mentendebat. Een aantal maanden later. Dat ik, durf ik zelf zeggen, volkomen in de hand, in de hand had. Toen pakt u terug? Ja, in zekere zin wel. Dat is niet het, het, het bijbelse keer de andere wang ook maar toe. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar je moet, je moet natuurlijk... Uh, Gel geldt dat niet in Lief doen de politiek? In, in, in de politiek <laughs> is, is niet het laatste woord. En, en Gel leid, geldt dat leidt dan niet tot in de politiek? Heil. Geldt dat niet in de politiek dan? Wel in persoonlijke verhoudingen. Wel in persoonlijke verhoudingen. Maar uh, politiek is, uh, is ook een, een zekere strijd die wel in verheid moet worden gevoerd, wel op een eerlijke manier. Maar strijd mag er zijn. En, en dan hoeft dat Bijbelsgebod op dat moment niet het hoogste te zijn. Ja, dat zou betekenen dat je nooit strijd mag voeren. Hmm. Die, die, die beheersingen, die signaleerde ik even eerder in die, in die glimlach. Um, wanneer bent u nou voor het laatst van woede uit elkaar geknald? Was dat een week geleden? Een jaar nee. geleden? Dan moet ik heel ver voor terug. Waarschijnlijk naar uh, de turbulente jaren van mijn puberteit. En die liggen heel ver achter me. Toen bent u voor het laatst van woede uit elkaar ja, ik denk het wel. Hebben we dus ik, over... ik, ik heb geen herinnering aan enige woede-explosie nadien. En hebben we hebben dus over vijftig jaar geleden. Ja. En waar was dat over? Misschien dat... kunnen we tijdens deze uitzending iets van die aard veroorzaken. <laughs> Wanneer was dat, dat u toen uit elkaar knalde? Goh, dat, dat weet ik niet meer. Iets op, de, iets op, de, op het gymnasium of... Ik, ik beslist niet meer waar zich dat voordeed. Hm. Ik weet wel dat het tientallen jaren geleden is. Hoe komt het dat, dat je zo in elkaar gaat steken? Is er, een, is er een gekwetstheid die daarvoor heeft gelegen... waardoor je dat tussen aanstekers harnas om je heen bouwt? Is er iemand die je dat heeft aangereikt, die je beïnvloed heeft? dat zal wel wezen... Je, je... Je wordt natuurlijk door allerlei mensen om je heen gevormd in de loop van de jaren. zonder dat je daarvan een volledig uh, besef hebt. Ik kan niet traceren waar precies uh, de oorzaken liggen. Wie precies mij gemaakt heeft tot. tot wat ik nu ben. of wat ik in, in de jaren in, in de nationale politiek was. Het fort. Pardon? Het fort. Oh. Uh, bedoelt u het beton met bloemetjes? Een beetje wel, hè? Ja ja. Ja, ja, ja. Een zekere koppigheid heb ik wel. Onder die vriendelijkheid zit een zekere koppigheid. Een zekere vasthoudendheid. Een zekere doortastendheid zelfs. Verscholen. En dat was uit elkaar knallen. Wanneer hebt u voor het laatst gehuild? Ook dat is heel lang geleden. Um, ik ben wel emotioneel van aard. Dus tranen zijn mij niet vreemd. Als u bedoelt huilbuien... Nee, gewoon gehuild. Natte ogen... ontroerd geweest. Een biggeling over de wangen. Ontroerd geweest, als u dat bedoelt. Dat gebeurt nogal eens... Bijvoorbeeld nogal eens als ik in Amerika kerkdiensten bijwoonde... van zwarte baptistengemeenten. Maar een voorbeeld van een huilpartij is ook tientallen jaren geleden? Oh, zeker. Het klinkt, als u me het woord vergeeft, zo onmenselijk. Iemand die niet uit elkaar knalt. Iemand die niet huilt. Ja. Het kan wezen. Het kan wezen, maar zo ben ik nu eenmaal. Als ik, als ik het eerlijk... Te in mijn antwoorden vervat. Ja. Opnieuw een groot woord, maar ik vind het iets tragisch nou, Ik heb het in ieder geval zelf niet onder geleden. Nee. Mensen om u heen wel? Misschien. Uh, niet dat ik daarvan weet heb. Niet dat iemand mij dat ooit gezegd zou hebben. Het kan zijn, maar niet uh, voor zover ik uh, weten kan. Nee. Um, de Franse filosoof Bataille, hè? Mm -hmm. Noemde het orgasme de kleine dood. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Nee. Dat is mij te moeilijk. Te moeilijk? Of te onaangenaam? Ik weet niet wat ik daarmee moet. Nee. Fons van der Stee. Die u al heel lang kent. Van jongs af zo'n beetje. Minister van Financiën u hem in die hoedanigheid meegemaakt. Die heeft mij een keer verteld... dat hij tijdens een ministerraad... een playboy... in een map had zitten. En hem openvouwde zonder dat iemand hem zag. En hem u onder de neus schoof. Klopt dat? Ja, dat kan wel gebeurd zijn. Het was, een, geloof ik, een, een, een grapje... dat zijn eigen ambtenaren met hem hadden uitgehaald. Het was een grapje dat... Uh, uit financiën zelf kwam. Uh, die minister met al die serieuze stukken en die eindeloze cijferreeksen. en het onbegrijp, on, onbegrijpelijke budgetmateriaal. waar die man altijd dag en nacht mee werd gekweld. die moest nou maar eens iets leuks onder ogen krijgen. dat vond blijkbaar de ambtelijke top van zijn departement. En Fons had daar zoveel plezier over. dat, uh, dat hij mij en, en enkele andere makkers in dat plezier liet delen. Hoe reageerde u toen u dat blad onder uw neus kreeg? Ja, met, met pret natuurlijk. Ik kon u lachen inhouden tijdens de ministerraad? Nee, maar dat hoeft ook niet. Uh, in de ministerraad is er heel wat gelachen en dat moet ook. Dat moet ook. Ik vind uh, dat uh, hoe, hoe een serieuze zaak het politieke bedrijf ook is... mag dat niet, natuurlijk niet helemaal, helemaal uh, tot onbelangrijk verklaren. Dat doe ik ook niet. Eh... Uh, het is toch wel, wel zaak voor ons allen dat we kunnen lachen om de dingen die we doen en om onszelf van tijd tot tijd. En wij deden dat volop. Psycholoog Jaap van Ginneken die eh, publiceerde vorig jaar een boek... dat heet Den Haag op de divan. En zijn stelling is dat privé-emoties en passies van partijleiders... een rol spelen in hun handelen. Wat, wat zou je nou moeten weten van u, of moeten beseffen van u... om werkelijk uw handel en wandel te begrijpen? Ja, het zal wel zo wezen, maar luister eens... als u een, een goed psycholoog bent... Een volleerde mensenkenner, een speurder voor wiens uh, speurwerk uh, geen belemmering te hoog is, dan moet u dat zelf uitvinden. Maar wat hebt u over uzelf uh, ontdekt in de loop van de jaren? Nou, ik, ik ben niet zo'n zo vroeter in, in eigen ziel. Huh? Ik ben veel te, te druk bezig geweest met en te zeer geïnteresseerd in. De waan van Allerlei de dag. Allerlei zaken om zaken omheen. Soms de waan van de dag. Soms de dingen van werkelijk belang. Maar in ieder geval dingen buiten mij. Hmm. Maar wat beschouwt u als de meest ingrijpende gebeurtenis in uw leven? Dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Er zijn, er zijn natuurlijk een aantal uh, belangrijke gebeurtenissen in het mensenleven. Uh, dat is... Het moment waarop je trouwt. Het moment waarop je. Eh, je kinderen. krijgt. Een eh, wonder van dat leven. ziet voor het eerst. Dat is heel aangrijpend. Was u bij de bevalling? Ja. ja. Dat was een van de ingrijpendste momenten in uw leven? Ja, ik denk het wel. Ja. Die dingen zijn natuurlijk. als het erop aankomt, veel belangrijker dan alles wat er. Nadien in je beroepsleven gebeurt. Van Mente tot Bloemenhoven. Ja. Noemt u nog eens iets? Uit al uit beroepsleven. Nee, nee, nog eens iets waarvan u zegt dat. dat, dat was voor mij nou ingrijpend. Ja, nou, dat zijn toch vooral de religieuze ervaringen. Um, zoals. Uh, toen ik. Uh, oog ogenoeg kwam op mijn beurt, want velen gaan erheen met de hoogste, hoogste, het hoogst imposante natuurlandschap van de Grand Canyon. En je dat ervaart als een ontmoeting met de eeuwigheid. En dat is het ook. Hm. Daar zie je het boek Genesis verbeeld. Hm. Um. Dat noemt u als een van de ingrijpendste ja. gebeurtenissen in uw leven? Ja. Dat zal mij nog geen verbazen. Dat kan wezen. Maar zo is het. Wat ervaart u als dieper? Geluk of verdriet? Nou, dat is. Er is geen hiërarchie tussen. Zo beide evenzeer tot het leven. Ze kunnen allebei heel diep zijn. En minder diep, naar gelang. Schopenhauer zegt: de filosoof Schopenhauer zegt. Um, als je een briefje van duizend in je schoen krijgt. als een soort van steunzol. Ja. dan ben je daar binnen een minuut aan gewend. Ja. Denk je er niet meer aan als er een kiezelsteentje een minuut in die, in die schoen zit en je verwijdert, dan blijf je het nog een uur voelen. Ja. Ver, verdrietrijk, dieper dan geluk. Ja, dat is waar. Daar heeft de wijsgeer natuurlijk gelijk in. Anderzijds is ook waar, en nu breng ik een ervaringsfeit onder woorden dat wij allemaal herkennen: u en ik en wie dan ook. En dat is dat je in het algemeen de aardige de fijne dingen van het leven je gemakkelijker herinnert... dan wat er negatief, onplezierig, zelfs verdrietig is geweest. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Er zijn dingen die zo diep aangrijpen dat, je, dat ze je nooit meer loslaten. Maar zo de kleine verdrietjes van het leven... en de kleine gelukjes van het leven... die komen allebei op het rooster van de herinnering liggen... in merkwaardiger wijze, gelukkiger wijze... Hm blijven de aardige dingen langer aanwezig in je memorie. Hebt u de, de luxe uh, gehad? U spreekt dus over de wisselvalligheden van het leven. Ja. De dingen die tegengevallen zijn, de dingen die meegevallen zijn. Dan heeft de, de herinnering toch een merkwaardige uh, functie... in het selecteren daarvan, in het bewaren daarvan. Ja, een gekke, gekke vraag even in dit verband. Maar op een gegeven moment overlijdt op de nauw. Mm -hmm. U krijgt een uitnodiging voor de begrafenis. Mm -hmm. En dan heb ik begrepen. Vraagt het PvdA-bestuur u begin de 88 om niet aanwezig te zijn op de, op de begrafenis? Ja. Hoe moeten we dat moment kwalificeren, binnen het scala waar we het nu over hebben? Ik, ja, ik vond dat buitengewoon jammer. Ik had daar zeker bij willen zijn. was vast van plan daar aanwezig te zijn met zoveel anderen had er wel enig begrip voor. Wie vroeg het u om niet te komen? Het was uh, Wim Meijer, die toen fractievoorzitter was... Uh, die die boodschap overbracht. En waarom? En dat zelf heel, helemaal geen, uh, geen prettige boodschap vond... om te moeten afleveren. Maar dat was eenmaal zijn, zijn taak. Dus... Was een boodschap namens wie? Het kwam uit de familie. Hm. Dat is niet uit het partijbestuur. Maar het kwam niet uit de fractie. Dat kwam uit de familie. Ik vroeg u hoe moeten we dit moment kwalificeren... in het scala van verdrietjes ja, dat... en gelukjes. En... Nou ja, dat is natuurlijk een verdrietig moment. Kon u het zich voorstellen? Een beetje. Uh, ja, ik kon mij voorstellen dat... Die, uh, dat de, de familie van, uh, van Joop de Nuilet... mij heel kwalijk heeft genomen. Dat ik het hem in zijn leven in zijn streven om in een tweede kabinet... een uil verder uitvoering te geven aan zijn plannen, ja, idealen. Ik kan me best voorstellen dat de familie daar heel eh, boos over was. Dat ik daar zo'n verstorende, belemmerende eh, factor in was geweest. He, hebt u de familie nog, nog geprobeerd uit te leggen? Nee. Ik heb het erbij gelaten. Ik heb het erbij gelaten. Ik denk dat het ook wel het beste was... Die zaak lag blijkbaar zo hoog emotioneel. Voelde u zich ook maar enigermate schuldig? Nee, schuldig voelde ik me niet. Ik heb in het politieke bedrijf van de jaren zeventig mijn, mijn eigen taak naar beste best weten en kunnen vervuld. En ik meende toen en ik meen nog altijd dat. Dat dat het bij, het, uh, bij het politieke spel hoorde. Dat ik deed wat mij te doen stond en wat mij, de hand mij te doen gaf. Maar de frustratie. Bij, uh, bij de anderen moet natuurlijk wel heel diep zijn geweest. Dat bleek wel. Een, een zeker begrip heb ik daar wel voor. Maar schuld, nee. Schuld voel ik niet. We hebben een, um, een klein stukje band klaar liggen... waarop uh, u uh, van gedachten wisselt met Joop Denaal. De heer Van Acht moet niet zo te kort gedaan doen. Hij krijgt altijd volle pond van mij. Oké. Okay. Echt, doe nou. Okay. En nou. uh, zo. Niet zo pruilerig. Kom Samen nou. verantwoordelijk. Kom nou. Ik heb een vraag. Ik ben bereid elke vraag van de heer Van Acht te beantwoorden binnen het vermogen en onder de strenge dictatuur van de heer Van Hoorn. Ja, de vraag is deze. Het is een bitter ernstige zaak, de kruisraketten. Ik zal die vraag beantwoorden, maar laat laat daaraan voorafgaan een opmerking die evenzeer be van belang is... om het gedrag van de politici te beoordelen. Ik heb inderdaad geen antwoord gehad van de heer Van Acht... want wat hij zegt betekent alleen maar dikke mist. En, en ik begrijp het ook niet. Antwoord, zich volledig eigenzinnig en eigenmachtig in het bondgenootschap gedra gedragen... wordt volstrekt niet begrepen en werkt dan ook aanverrechts... Dat hoeft de heer Den Uyl alleen maar aan zijn partijgenoot Schmid te vragen. Niet eens zijn een socialistische vrienden begrijpen het. Ja, Je mocht dat eigenlijk geen praten meer met elkaar noemen. Hè? Ja, dat klinkt nu wel zo, als je dat zo terughoort. Maar ik weet bijna zeker waar dat opgenomen is. Namelijk tijdens de verkiezingscampagne. 1981, en een debat. Hier. Ik denk dat is geweest in, in een zaal ergens in Den Bosch. Een uh, radiodebat. En dan gaat natuurlijk uh, alles uit de kast aan twee kanten. Hmm. Maar dat is, dat is typerend voor alle verkiezingsdebatten. Niet alleen in Nederland. Niet alleen tussen Den Uyl en Van Acht. Uh, ook tussen latere politici en, en elders in de wereld evenzeer. Hmm. U zei net dat u geen enkele schuld voelt ten opzichte van, van Joop Den Uyl. Is er iets waarvan u zegt, als u terugblikt op die politieke loopbaan... ja, dat wrijf ik mezelf wel aan, dat ik beter anders moet doen? Ach, het is natuurlijk nogal pedant en uh, bedweterig om te zeggen... ik heb geen enkele fout gemaakt, ik heb mezelf niets te verwijten... het was allemaal uh, perfect wat ik heb uh, gedaan. Dat antwoord mag er dus niet uitkomen, maar ik heb geen, geen zondenlijst in nee, mijn herinnering dat, staan. Uh, zover wil ik u ook niet dwingen, maar... Uh... Als het dus niet allemaal perfect is geweest, noemt u dan eens één ding... waarvan u zegt dat dat beter gekund? Ja, is in, in 1977, of daaromtrend, ja, het was 77. Euh, heb ik euh, het kabinet de politieke wacht aangezegd... in een geruchtmakende reden in Noord-Groningen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk niet de fraaiste handelwijze... die men zich denken kan dat u recht in het gezicht van de betrokkenen in Den Haag moeten doen. Vindt u? Ja, we waren natuurlijk in Den Haag ook al aan het steggelen. Maar dat de duimschroeven zo stevig zouden worden aangezet... was toch zelfs uh, voor Den Haag... met name voor de minister-president van toen, Joop de Nijl, een verrassing. Dat is een beetje een aanval in de rug. Als u het zo noemen wil, het is in ieder geval geen fraaie charge. Mm. Noemt u nog eens een voorbeeld? Uh, ja... Daar straks is even de zaak bloemenhoven gevallen. Toen heb ik een politieke fout gemaakt. Namelijk, en eigenlijk ben ik toen te correct geweest. Wat Zo even hadden we het over een situatie... waarin ik niet correct genoeg was. Maar daarin heb ik te correct gehandeld. Namelijk enkele uren voordat... in de vroege ochtend van een bepaalde dag... de justitie, de Bloemenhoven-kliniek... Ja, Waar abortus Gestemd voor abortus ja. van vergevorderde zwangerschappen. Zou verzegelen, dus zou sluiten... heb ik onverpleegd de ministerraad... die voor andere doeleinden toch een vergadering bijeen was... de avond daarvoor daarvan in kennis gesteld. Omdat mm. ik dat fatsoenlijk vond. Tegenover de collega's. Collegaal vond. Ja. En dat is me wel opgebroken. Want? Want de rest van het verhaal... Ja. Het verhaal is dat toen vanuit de vergadering van de ministerraad, uh, via de telefoonlijn in het katshuis, actiegroepen zijn gemobiliseerd mm -hmm. om, die om dat justitiële optreden te vereidelen. Ja, die actiegroepen werden nota bijna door een collega-minister, Irene ja. Voring, georganiseerd. Zeker. We hebben ook van uh, dat Bloemenhoven moment een stukje band. Op ogenblik is de situatie dus dat zeker is dat de minister van Justitie... de officier van Justitie opdracht heeft gegeven om hier een inval te doen... en dat niet zeker is of dat vereidigd kan worden. De bedoeling is dat... Anneke als de voorzitter de van de, de Bloemenhovenkliniek... spreekt de 200 vrouwen toe die hier zijn, verzameld zijn. De Het is half één en men verwacht om 4 uur een inval van de politie. Zeker 200 rode vrouwen willen zich hier tegen gaan verzetten. Een deken wil ik hebben, een deken. Ja, een deken, een deken. Van later. Op de een laten over de narcozaapparatuur. Ik wou graag die narcozaapparatuur ook weg hebben. Kun je het ergens binnen zetten? Nee, dat klinkt. Kun je een garage daar bij die mensen gaat vragen? Ja, dat kan ik, dat niet, dat weet ik niet. Bij de buren hiernaast? Nee, dus dat is bij. De... Uh. Om, om uh, ongeveer vijf minuten geleden zijn we opgebeld op ons verzoek. Door minister Vorink uit het Katshuis en door Ed van Tijn, fractieleider van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, uit het gebouw van de Tweede Kamer. Beide zeggende dat de actie was afgelast. Laat ik, laat ik een overweging noemen die, die pleit zou pleiten voor aanblijven: dat is deze, dat mijn vertrek zeker niet zou leiden tot de sluiting van Bloemenhoven. Dat ik daarentegen door aan te blijven... een veel meer invloed kan uitoefenen... op de ontwikkeling van zaken in de abortusproblemen uh, in dit land... dan door weg te gaan een ambteloos burger te worden. Er staat natuurlijk ook wel wat tegenover, namelijk... en ook dat neem ik ernstig... dat is dat je door weg te gaan een teken stelt... een duidelijk gebaar maakt van er zijn... Wezenlijke grens overschreden en ik doe daar verder niet meer aan mee. Ja, worden eerst fragmenten uit die chaotische nacht hè, die volgden op ja. het telefoontje vanuit het Katshuis richting de actiegroepen om de ontruiming van uh, Bloemhoven tegen te gaan. En toen uw reactie, uh, ondanks, wat er, uh, ondanks uh, de dingen die hier gebeurd waren, zou u niet aftreden. Uh, u noemde dat ook als een fout. Dat was de tweede. Nou, een... De fout was dat ik uh, dat ik. Uh, had aangekondigd in de ministerraad ja. dat deze actie zou plaatsvinden. En daardoor minister Vork in staat heb gesteld om te doen wat zij deed. Onbedoeld natuurlijk, want ik kon me volstrekt niet voorstellen... dat ze, mm -hmm. dat ze zoiets ooit, of wie dan ook, zoiets ooit mm. zou doen... Het was dus uh, tactisch uh, niet zo handig van u om dat daar te doen. Maar tegelijkertijd uh, tekent dat ook de vijandige sfeer in zo'n kabinet natuurlijk. Hè? Dat je je dat niet kan veroorloven om dat te zeggen tegenover een collega. Ja, ja. Dat men dan zo gaat handelen. Je bent nu hoogleraar Milieurecht in Tokio. En Kyoto. Want ik ja, ja, die twee altijd door zeker. elkaar. Ja. En daarover heeft stem en geweten van de VPRO Korgalis onlangs boze woorden gesproken. We gaan er even naar luisteren. Zo. Dat mondje, luisteraars, staat uit. Mondje. Dat mondje waaruit jarenlang het geluid van het ethisch revijl klonk. Het was er weer afgelopen zondag. Hebt u hem gezien? Dries van acht. In het televisiepraatprogramma Buitenhof. Uh, dachten we eindelijk van de koene KVP-held verlost te zijn... houdt Maartje van Wegen hem weer over de vloer, luisteraars. Om Dries uit te laten leggen dat hij Japanse jongeren op de hoogte probeert te brengen... van het internationaal milieurecht, terwijl hij zelf niet echt op de hoogte is. Ach, uh, uh, zo anti-abortus als vannacht vroeger was. Zo anti-overbevolking is hij nu, luisteraars. We zijn met te velen. Dries maakt zich zorgen. Dries waarschuwt de wereld voor de laatste keer. Ik ben de afgelopen jaren diep gaan inzien hoe slecht onze planeet het maakt, zei hij tegen Maatje. Elke 24 uur verspelen we zo'n 25.000 hectare tropisch bos. Ja, ja, luisteraars, onderontwikkeling, milieuvernietiging, daklozen. Dries is er druk over in gesprek. Dries heeft zelfs zitting genomen in een denktank. Ja, Cor Galis van de VPRO. Cor zei met zoveel woorden... die van acht heeft zich nooit laten betrappen op interesse voor het milieu. En waarom heeft die man zich in de tijd niet druk gemaakt over het milieu... toen hij de macht nog had om er wat aan te doen? Nou, dat klinkt alsof ik uh, vroeger een antimilieuman ben geweest. Uh, die toon heeft het. En dat ben ik absoluut niet. Uh, ik ben pas inderdaad uh, in, in de loop van de laatste tien jaar... bekeerd tot een echte voorvechter van het milieu. Iemand die oprecht bezorgd is over hoe het gaat met deze planeet... en of er nog wel een leefbare toekomst zal zijn... voor de tweede en de derde generatie na ons, als we zo doorgaan. In de jaren daarvoor, dus toen ik zelf minister was... heb ik me nooit vergrepen aan het milieu ik heb... Nee, zo klinkt nee. het wel. Nee, maar ik zelfs heb in dingen gedaan... Nee, maar zelfs in de Telegraaf, hè. toch niet een hyperkritische krantlichting... richting CDA's en VVD'ers, uh, vraagt een verslaggever niet aan oorrecht aan u. In de twee meter documentatie die op de plank staat... komt het woord milieu eigenlijk niet één keer in combinatie met Van Acht voor... en zeker niet in de zin van dat u er zich verontrusten, met verontrusting over uitspreekt. Dat was het algemene beeld. Was dat, dat, waar... was dat nou zo? Dat was al ja zeker. Er was in... in... In de jaren 60 en 70, en zelfs nog in het begin van de jaren 80, waren er maar luttele lieden in het vaderland die uh, de banier hadden geheven van milieubescherming is een zaak van de hoogste urgentie. Volgens mij bestond milieudefensie toen al Ja, ja waren, dat, dat, dat, dat waren Ja, dus, dat was een, groep, een klein groepje van zeer verontruste radicalen. Uh, numeriek had dat numeriek, zeg ik, ik heb het niet over kwaliteit over, over idealisme. Mm. Maar numeriek had dat heel weinig te betekenen. De, dat, de, dat er iets ernstigs aan de hand is met de planeet Aarde, is tot het Nederlandse electoraat en ook tot de politieke elite van Nederland als geheel, en niet alleen tot mij, pas in, in een laat stadium doorgedrongen. Mm. Mm. En dus. Ik, ik, was, ik was nooit tegen het milieu, maar ik was een van die vele miljoenen... in Nederland en daarbuiten die nog niet volledig hadden begrepen... hoe ernstige situatie zich aan het ontwikkelen was. Ja. Nou zit u in die denktank met onder andere Gorbachev en andere oud-leiders. Ja. Uh, is de vraag die wel eens uh, is gesteld hier en daar... Ook een beetje reërend, niet helemaal terecht. Het, uh, niet helemaal ten onrechte gesteld... Dat, uh, dat dat eigenlijk net zoveel invloed heeft... als het gemompel van bejaarden op een bankje voor het bejaardenhuis. Ja, dat is, dat is leuk gezegd. Bijna literatuur. Daarom kan ik het wel waarderen. <laughs> nou, ik ga niet zeggen dat dit de wereld zal hervormen. Nee. Dat dit een, een wending zal geven aan het verloop van de geschiedenis. Absoluut niet de bijdrage die... Eksen voormalige lieden, lieden die uit zijn, kunnen leveren aan het bestuur van de wereld, is inderdaad zeer beperkt. Ik ben me daar ten volle van bewust. Aluit, u, als, we, we kunnen niet meer doen uh, dan, dan wat we binnen onze macht hebben. En dat is dus uh, rapporten, waarschuwingen, rapporten ja. maken, waarschuwingen laten horen. Uh, en hopen dat, uh, dat anderen zich daar wat van zullen aantrekken. Wat, wat meer zou ja. zouden we kunnen. Hebt u nou in uw persoonlijke levensstijl iets veranderd... sinds uh, die bewustwording zich heeft voltrokken? Nou, in, in, in één opzicht ben ik altijd natuurlijk al een milieuman geweest. En zo, en zo ver heb ik mezelf der, daar even iets wat te bescheiden beschreven <laughs> zelfs. Ja. Namelijk, uh, ik heb veel meer gefietst en veel minder auto gereden... dan bijna alle andere Nederlanders. Mm -hmm. Ik dat ook even noteren. Ja. En, en die vraag van me. hebt u iets veranderd sinds deze bekering is geschied? In uw persoonlijke levensstijl? Ja, dat zijn kleine dingen. Uh, die we allemaal zouden doen. En die veel mensen ook nu wel zijn gaan doen. Dat wil dus zeggen dat je... Uh, als je naar de hele kleine dingen... maar het moet van, van, van miljoenen of miljarden kleine dingen komen. Wat doet u dan, uh, dan bijvoorbeeld? Zoals uh, de, de, je naar de supermarkt gaat... En, en, uh, of naar welk winkel dan ook... en uh, zegt, geef, geef de spullen maar hier, ik hoef er geen plastic zak bij. Want uh -huh, uh -huh. er is al veel te veel plastic in het milieu. Ja? En doen u en uh, Eugenie in Kyoto aan gescheiden uh, huisafval? Ja, zeker. Dat doen we keurig. Dat kan daar. Dat, dat kan ook in Kyoto. En dat, kun, dat doen we zowel hier als daar. Dus waar ter wereld we ook zijn. Ja. Aan die gouden regel houden we ons wel. Ja, en ja, maar kleine dingen, zei ik. Uh, uh, ik heb natuurlijk ambts-, beroepshalve mijn hele leven lang... al met stapels papier, papier te maken gehad, ja. hè? Nou, om maar een kleinigheid te noemen. Ik beschrijf het papier altijd tweemaal. Dus ik gebruik het papier tweemaal. Ik probeer zoveel mogelijk te werken met recyclepapier. Maar niet om te zeggen, nou wat geweldig. Mm -hmm. Er van Acht, waarbij ben jij toch ineens een, een mm -hmm. zegen voor het milieu geworden? Mm -hmm. Nee, het is wat, wat, wat zomaar één menselijk wezen op aarde... binnen zijn macht heeft om mm -hmm. te doen. Het is ook weer vrij bijbels toch, hè? het rentmeesterschap. Ja. Goed met de aarde omgaan. Ja, de enige, de enige aarde die ons om daarop te leven is toevertrouwd. Ja. We zullen niet met uh, nu niet en in de toekomst niet met z'n allen naar Mars kunnen emigreren. U zei in, in de rode Hoed tegen um, uh, Huub Oosterhuis... op zijn vraag, gelooft u in God? Ja, kort en goed. Hoe ziet God van u eruit? Nou, het, de onzienlijke is uh, stevens de onbeschrijfelijke. Die ziet er niet uit... Die is, die, is, die, is, die is onmetelijk. Die is overweldigend. Uh, alpha en omega. Het begin en het einde. Uh, oorsprong van, van de schepping. En dus van het leven waarin u en ik mogen delen. En geloof ik. Laatste bestemming. Hmm. Um... Is, is Jezus nou uh, voor u zo, als er, geloof ik ergens in de Bijbel staat... de enige weg, de waarheid en het leven? Of kunt u zich voorstellen dat dat niet per se hoeft te gelden... voor iemand die op de Himalaya een boeddhistisch gebed zit te prevelen... en dat uh, daarvoor net zozeer kan gelden dat dat een weg zou kunnen zijn? Want die twee dingen lijken elkaar nogal uit te sluiten. Mm -hmm. ik, ik beschouw het als een, als een, een gave van het bestaan, het leven, het werk... van Jezus Christus te hebben leren kennen. Maar ik ga niet zeggen dat alleen degenen... die met Jezus Christus in, in, in aanraking zijn gekomen... op welke wijze dan ook... dat alleen voor hen een goede toekomst na dit leven uh, beschoren zal zijn... Toch lijken Ze die woorden dat uh, op, te we we suggereren. En ook, ook andere wegen naar het paradijs. Andere wegen naar Rome. Naar het paradijs. Ja. Uh, maar die, die, die woorden die neemt u dus niet in absolutistische zin de waarheid? De ja, niet, niet, niet in die zin dat, dat wie die waarheid nooit heeft kunnen ontmoeten... Ik spreek niet over degenen die de waarheid hebben ontmoet... en die wel bewust hebben verworpen... Hmm. Dat vind ik een veel moeilijkere vraag. Maar degene die die waarheid nooit hebben kunnen ontmoeten... dat is toch een heel belangrijk deel van, uh, van de mensheid. Um, wat zou voor u nou de tweede geloofskeuze zijn? Stel, u had deze waarheid niet onder ogen gekregen. Welk, welk ander geloof zou u dan het meest... Dat in, is een exact, onmogelijke vraag. Ja? Ja. Dat is een onmogelijke vraag. Ik kan er alleen maar op zeggen dat ik met groot respect... Uh, in, in oogenschouw neem en studie maak, zover de tijd toelaat... van andere wereldgodsdiensten, zoals met name het boeddhisme. Mm -hmm. In Japan krijg je daar natuurlijk ook voluit de gelegenheid toe. In, uh, een paar weken geleden ben ik nog in een zen-boeddhistisch zen -boeddhistisch klooster... in Kyoto geweest, ho hoog in de bergen... Het is hoogst indrukwekkend met hoeveel onthechting, opoffering, ontbering die mensen daar leven. Slapen maar enkele uren per nacht. In alle vier seizoenen van het jaar staan alle deuren en ramen open. Ze leven eigenlijk altijd buiten, ook als het vriest als het heel koud is. Ze mediteren vele uren per dag. Dat is een anoniem bestaan. Dat is een anoniem bestaan. bestaan. Zou u zich daar... Um, in hebben kunnen vinden? Of geldt voor u wat toch voor veel politici geldt? Wat Paulus heeft gezegd. ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Nou, ijdel zijn we natuurlijk allemaal. zij het in verschillende graden. De mensen zijn niet gelijk. Maar... Ik kan mij zeer wel voorstellen dat ik een leven zou hebben kunnen leiden... in een, in een zen-boeddhistisch klooster. Zeker voor een hele tijd. Zou u zonder het licht van de schijnwerpers hebben gekund? Oostellig. Ja? Ik ben, ben vol ja, ongetwijfeld. Ik ben louter bij toeval. En Er is geen mooimakerij bij, geen later toegevoegd verhaal bij. Ik ben louter bij toeval in het politieke leven terechtgekomen. Ik heb dat niet gezocht. Ik heb het ook niet afgewezen. Uh -huh. En toen ik, ik daarin uh, verzeild raakte... ook die terminologie ligt alweer onder kritiek... maar zo is het toch geweest... Uh -huh. uh, toen heb ik me dat, dat wel laten aanleunen. En al, uh, alle toeters en bellen die erbij horen... U krijgt ook wel een beetje een kick van de macht, toch? Het is een... Maar niet meer dan een ander. Niet meer dan een ander. En, en luister... Uh, zonder dat ik nou wil uh, stellen dat ijdelheid mee vreemd zou zijn. Oh nee, bepaald niet vreemd, inderdaad. Maar, luister, de, er zijn niet heel veel minister-presidenten, eerste ministers in de wereld, die op een, op een tijdstip uh, waarop het ganse uh, electoraat verwacht dat ze na een verkiezingsoverwinning hun bewind voortzetten. Eventueel in een aangepaste coalitie. Die dan vaarwel uh, zeggen tegen het, uh, tegen het electoraat en de en, en politiek verlaten. Dat heb ik gedaan. Ja, dat deed u. En uw ik ik vertel er niet met trots over, maar als u ja. nou zegt... je bent zo ijdel en was je er niet helemaal aan verkleefd... kom ik toch wel met dat verhaal. Ja. tijdens zijn premierschap in een interview dat was met een buitenlandse krant... dat hij, ondanks de problemen die zijn partij met euthanasie had... zelf een soort van regeling had getroffen, een verklaring had laten opstellen... Uh, die euthanasie mogelijk zou maken in geval de, dat hij langdurig zou moeten lijden. Hebt u ook zoiets geregeld? Voor mezelf? Ja. Nee. Nee. En als u in zo'n situatie zou geraken... U bent de man van het ethische revij. Hoe zou u dat oplossen, zo'n zaak als wel of niet euthanasie? Ik denk niet dat ik, dat ik daarom zou vragen. Maar dat moet je met grote bescheidenheid geven, zo'n hmm. antwoord. Want het is gemakkelijk praten nu als je vief en gezond bent... en ja. zonder pijn, zonder ziekte en, en met name zonder wanhoop en uitzichtloosheid. Hmm. En ik, ik durf niet met twee opgestoken vingers te beweren dat ik nooit zoiets zou vragen wat er ook aan mij gebeurt. Mm. Maar in principe niet? In principe. Nee, nee, nee, in principe niet. Was u ook verbaasd toen u dat hoorde van Lubbers? Nou, eerlijk gezegd heb ik het nooit gehoord. Ik hoor het nu van u. Ja. Ik wist het niet. Ik ken het verhaal niet. Nee. Het stond in, inderdaad, zoals ik zei, in een buitenlandse krant op een gegeven moment. verbaasde het u? Ja, als het waar is. Maar, uh, je moet vreselijk voor voorzichtig zijn met mm -hmm. dit soort verhalen in buitenlandse kranten. Hij heeft er niet nou, tegen nou, gesproken. Dat nou geen commentaar geeft op, op, een, op een verhaal... waarvan de authenticiteit minst genomen twijfelachtig is... en dat wel verdere verificatie zo, zou behoeven. Mm. Um, hij verbaasde Ria Lubbers op een dag... door zonder dat zij het wist het pleetje in zijn tanden te laten weghalen. Zij zag er een stukje over staan in een krant... en hij had het niet van hemzelf gehoord... Hoe is dat gegaan met u en uw pukkel? Oh, nou, dat is... Uh, Hebt u niet wel van tevoren op de hoogte zeker, Jazeker, jazeker. Uh, dat was uh, ten dele natuurlijk uh, een stilaan opkruipend verlangen... Op, op, om op mijn vorderende leeftijd toch iets terug te vinden... van de Adonis-verschijning van vroeger jaren... <laughs> ja. Maar er staat ook een medische reden achter. Is dat zo? Jazeker. Want die, dat soort van, uh, van vlekken, waar ook op het lichaam, wordt altijd geadviseerd te laten weghalen. Uh, dat, die, dat zijn potentiële gevaren uit het oogpunt van huidkanker. Mm -hmm. Wanneer hebt u het eigenlijk laten te doen? In het begin van de jaren tachtig. Mm. 81 of 82 of daaromtrent. Dat was nog in Nederland dus. Was nog in Nederland, ja. Ja. Ja. ja. Hoe is het om ouder te worden? Tot nu toe valt het mee. Ja. Um, maar zoals eerder in een ander verband gezegd, uh, het valt mee. Uh, het is helemaal geen probleem. Het is nauwelijks merkbaar omdat ik nog zo miraculeus gezond mag blijven. Hmm. Um, ik ben praktisch nog... Mijn manier van leven is nauwelijks veranderd. Ik ben nog voluit bezig met, met van allerlei zaken. Dan sinds in de laatste acht, negen jaar op buitenlandse, buitenlandse posten. Met gans nieuwe taken, nieuwe uitdagingen. Dat houdt je goed wakker, dat houdt je energie vol uit het bedrijf. Ik ben onlangs 65 geworden, maar... Ik heb het nergens anders aangemerkt dan aan het feit... dat op gegeven dag een envelop in, in de bus rolde... met een formulier voor AOW-aanvraag. Het moet een vreemde gewaarwording zijn. Zeker uh, in het licht van het feit dat de neerging van het CDA... met die kwestie is ingezet. <laughs> ja, ja dat, dat was vele jaren nadat ik mijn club... Uh, ja, niet had verlaten, ik heb mijn club nooit verlaten... maar nadat ik Nederland had verlaten en dus mezelf buiten staat had gesteld... Ja. werkzaam te zijn voor mijn club. Ja. Um, bent u persoonlijk bang voor de dat? Uh, nee, want ik denk er weinig over. En dat heeft te maken met wat we zo even geconstateerd hebben... namelijk dat ik, dat ik me nog, mezelf altijd nog beleef en ervaar... Als iemand van, uh, van 50. Mm -hmm. Zo vitaal, zo energiek. Uh, nog zoveel plannen. Is het, uh, in, in, in, ik ervaar mezelf volstrekt niet als in de levensavond. En als het u uh, wordt voorgelegd. Uh, en u denkt er wel over, na, is het dan iets wat u beklemt of iets waar u. Het grijpt me nog niet aan, maar die, die tijd zal wel komen. Ja. Wat stelt u zich eigenlijk voor? van hemel of hel of vage vuur? Of... Voor het bestaan in geluk. En meer valt daar in menselijke taal niet van te zeggen. Volgens de SGP-leider van de Vries zijn er gewoon echt gouden borden. Je moet dat letterlijk nemen, wat er staat in de Bijbel. Dat mijl. doe ik dus niet. Dat doet u niet? Nee. nee. Hoe zou u eigenlijk herinnerd willen worden? Ik hoef helemaal niet herinnerd te worden. Het is, absoluut niet. Er is zoveel over mij gesproken en geschreven... in negatieve en positieve zin. Dat ik heb mijn portie aandacht... van de Nederlandse gemeenschap uh, gehad. En meer dan dat... U het liefst helemaal niet herinnerd meer worden? Meer dan, uh, dan ik destijds uh, wel verdiend heb. Ik vind het mooi... So be it. Uh, it is, uh, nu zijn anderen aan de beurt. Hmm. Um, om de fascinatie van hun, uh, van hun medeburgers gaande te houden. <laughs> het is wel curieus. Die moet die zeggen dat hij dat helemaal niet herinnerd wil worden. Ik hoef helemaal niet herinnerd te worden. Uh, ik, ik zal wel in het lijstje verschijnen natuurlijk van de, van de minister-presidenten... met enige commentaren hier en daar... Wat de schrijvers zullen u, uh, hun werk wel doen. Wat schat u dat de historici u als plaats toelichten In de geschiedenis? Dat zal ik uh, straks wel horen van mijn kleinzoon... als hij de zoveelste brief aan de hemel schrijft. De zoveelste brief aan de hemel? Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat... Uh, wat ik nu zeg wordt word geïnspireerd door, uh, door iets uh, wat, ik in, wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt. En wat in de familie altijd met veel, veel smaak en appetit werd verteld. Namelijk dat een van de goede vrienden van mijn vader... toen hij uh, wat jong overleed, maar hij wist dat zijn, dat zijn levenseinde spoedig zou komen... na zijn overlijden uh, allerlei een heel, nog heel lange tijd... Uh, brieven liet bezorgen bij, bij, bij vrouwen en kinderen uit de hemel. Die had hij dus allemaal... Had ja. hij dus tientallen brieven die hij lang ja. van tevoren had geschreven... en die hij zo elke maand of daaromtrent uh, ter post liet bezorgen. Hmm. Zodat hij in zekere zin nog voortdurend in, uh, in contact bleef met zijn naasten. Zou u dat zelf afrondend gevraagd ook doen, zoiets? Ik zou er wel toe in staat zijn, ja. Ik zou er graag in ontvangen hoor. Als ik er toe kom, stuur ik u onder embargo een kopie van één daarvan. Dank u wel, meneer Van Acht. Frank van der Linde in gesprek met Dries van Acht in een aflevering van Uit het Nieuws. Een bijdrage van de NPS eerder uitgezonden in 1996. Dries van Acht is afgelopen woensdag 80 jaar geworden. Dit is Max met Nachtvluchten op Radio 1 voor vragen en opmerkingen. Kunt u naar onze site, daar staan alle contactgegevens. Nachtvluchten.fm, dus www.nachtvluchten.fm. U kunt ook een bericht achterlaten in het gastenboek... mocht u uw pennenvruchten willen delen met andere luisteraars. Um, schrijven, dat adres is postbus 518-1200, Alpha Mike in Hilversum. Dus naar Nachtvluchten bij Max, postbus 518 1200 Alfa Mike in Hilversum. Het is bijna vijf uur en dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna voor de echte liefhebber, ik vind ze heerlijk, de enige echte nachtzusters. Op bezoek daar is Willeke Alberti. Zij vierde afgelopen donderdag haar 66ste verjaardag. Heel graag tot zometeen.